Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Dit kan voluit aan de slag. Dat zei premier Rutte aan het eind van het debat over de regeringsverklaring. Volgens Rutte is zijn ploeg zeer gemotiveerd om het beleid uit te voeren. Een deel van de oppositie zal zich voorzichtig constructief opstellen tegenover het kabinet. D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP staan open voor samenwerking. Van PVV, SP en CDA hoeft Rutte de komende tijd weinig steun te verwachten. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga... komen bijeen om de situatie in de Gaza-strook te bespreken. Het persbureau Reuters meldt dat ze zaterdag vergaderen in Egypte. Israël is bezig met een offensief tegen de top van Hamas. Het eerste slachtoffer was vanmiddag Ahmed Jabari... de leider van de militaire vleugel van Hamas. Ook zijn lijfwacht werd gedood. President Obama heeft geen aanwijzingen... dat er gevoelige informatie is gelekt in het petraeus schandaal. Oud-generaal Petraeus trad vorige week af als baas van de CIA vanwege een buitenechtelijke affaire. Verder werd bekend dat een commandant van de Amerikaanse troepen duizenden e-mails heeft gestuurd naar een van de betrokkenen in de zaak. Obama zegt dat hij geen bewijs heeft gezien dat de Petraeus-affaire de nationale veiligheid heeft geschaad. Internationale wetenschappers hebben het volledige genoom van het varken in kaart gebracht. Wetenschappers uit twaalf landen, onder leiding van de Wageningen Universiteit, werkten mee aan het onderzoek. Varkens lijken genetisch gezien veel op mensen en zijn daarom uitermate geschikt voor onderzoek naar medische toepassingen voor mensen. De oefenwedstrijd Nederland-Duitsland is geëindigd in gelijkspel. Het bleef 0-0. Zowel Oranje als Duitsland creëerden nauwelijks kansen. Bij Nederland debuteerden Ajax-doelman Kenneth Vermeer en Vitesse-middenvelder Marco van Ginkel.